Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn bij een concert van DJ Hardwell... tientallen bezoekers onwel geworden. De meesten hadden te veel drank op of drugs gebruikt. Vijftien mensen moesten naar het ziekenhuis, maar bij niemand was de situatie zorgwekkend. Bij het concert van de Nederlandse DJ in de Odyssey Arena waren ongeveer tienduizend mensen. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Newland... is in verlegenheid gebracht door een uitgelekt telefoongesprek...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 Op de beurs is Twitter afgestraft voor de slechte jaarcijfers. Het aandeel werd 24 minder waard. Twitter heeft moeite om veel nieuwe gebruikers aan zich te binden. In de laatste maanden van vorig jaar kwamen er 9 miljoen bij. Veel minder dan in de maanden daarvoor. Het weer, bewolkt en af en toe regen. Ook overdag vaak regen. ochtends wordt het ongeveer 10 graden, maar later daalt de temperatuur iets. Staat overdag ook een stevige zuidelijke wind. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Max. Zuster Astrid, het Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Het is februari en het voelt als lente. En dit is een nieuwe aflevering van Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1... Het programma dat door jou wordt gemaakt. Het is dus dat de, de bedoeling dat je van je laat horen. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt bellen naar 0800-1121. Uh, je kunt een mailtje sturen als je dat makkelijk vindt. Naar apenstaatjeomroepmax.nl. Je kunt twitteren via adnachtzuster. Uh, Facebook.com nachtzuster is ook in bedrijf. En er is ook een chat tijdens dit programma. En die chat die kun je vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. De bedoeling nog even voor de duidelijkheid. Jij komt met een vraag die leg je voor aan het luisterpubliek van Radio 1. En als er iemand is die een antwoord weet of verstand van zaak heeft... belt hij ook naar 0800-1121. Density in the butt and the dump, the dump, the dump, the dump, the dump, the dump, the dump.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 Nacht zuster. ben ik zonder al je zorgen. Nacht zuster. Al niet de morgen. Nacht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 Nachtzuster. Nachtzuster. nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje. Ik dacht: kom, dat is wel een keer toepasselijk om te draaien. En het is van het beentje, doe maar. Uh, maar ja, Dag. Hallo. Uh, dag Astrid. Ik heb een, een, een bijzonder probleem. Oh. Ik lees in de krant en, en uh, overal oh. dat uh, er wordt gezegd, nou, dit is een plan 2.0. Mm -hmm. En, uh, nou, nu weet ik niet, en ik heb ook wel gegoogeld, want ik, uh, er zijn vijf. Uh, hoe noem je dat? Uh, definities daarvan. Mm -hmm. Maar ik wil weten hoe dat in de krant gebruikt wordt. Uh, is dat nou progressief? Is dat nou negatief? Ik weet dat niet. Uh, weet jij het? Uh, ja. Dat weet u het? Sorry. Sorry. Nee, je mag tegen mij jij zeggen hoor. Alleen, ik, ik, ik, Dank je. ik, ik, ik sta met mijn mond vol tanden. Want ik, zie het, ik zie het als iets positiefs, maar dat is meer de associatie... Dan dat ik ja. het weet, zeg maar. Nee, ik weet het dus niet. Het is zo langzamerhand dus natuurlijk eh, wel verouderd. je veroudert. de er ja. komt een plan en dat is dan 2.0. Ja. En dan kun je soms... Ja. Zou je daar opheldering in kunnen geven? Nou ja, ik niet, hè. ik weet niks. Maar er is vast wel nee, nee, iemand nee, die nee, gaat nee. bellen. Ja, ik, ik denk altijd, je hebt versie 1... En dan ja. gaat iedereen uh, gaat er wat over zeggen en die verbeter je dan. En dan krijg je de verbeterde versie, dat is versie 2 of 2.0. Ja. Je hebt versie 1 en dan uh, maken we, uh, kijken we even naar een, een deel daarvan en die verbeteren we. Dan hebben we versie 1.1 en dan nog wat verbeteren. Versie 1.2, versie 1.3, versie 1.4. En als we dan zeggen, nou de hele nieuwe verbeterde versie, dat is versie 2. Zo, zo, kijk ik al, zo zie ik het altijd. Dus, dus dat is de nieuwe verbeterde versie. Alleen zou je kunnen zeggen dat in de loop der jaren... we inmiddels natuurlijk al aan versie 7 toe zijn. Van willekeurig wat dan ook. Dus dat versie 2.0 rijkelijk verouderd is. Wat een goede ja, vraag. Ja, denk ik. Ja. Kijk, kijk, je had vroeger... Uh... Uh, hoe was het ook alweer? W.1 of reep, uh, Weet je wel? Dat, dat was dan de, de ontwikkeling van de eerste. Uh, versie van. van, van uh, hoe je moest typen op, op, op computers. Uh, de, de versie van computers. Ja. Ja. Ik weet het dus niet. Ik weet het echt niet. Nee, nou, ik, ik, vind dus ik het dus zou niet leuk het heel leuk vindt... vinden: als, als iemand zegt. Dus ik hoef niet helemaal te weten, maar ik wil weten of denk je dat nou progressief moet zien of negatief. Ik vind het wel grappig dat je progressief en negatief als zichzelf uitsluitende mogelijkheden brengt. Mm. <laughs> progressief of conservatief? Of, of, uh, ja, ja, is dat nou. Of positief negatief. of negatief? Ja, ja, dat weet ik dus niet. Ja. En dan kom je op, op Google, kom ik er niet op uit. Nee, nou ja, maar daar zijn wij voor. Kijk, daar ben ik nou blij mee. Ik ben er altijd blij mee als mensen zeggen op Google: kom ik er niet, niet uit. 0800 1121. En dan maar hopen dat we het nog op gaan lossen vannacht. Ja, maar als het als ik nou uh, inpit, uh, ja, dan moet je het, heb het nog een probleem. terugvinden. Dan moet je even de podcast terugluisteren. Ja, dat is het. Het is op zich volgens mij heel simpel te doen via ja. omroepmax.nl/nachtzuster dus de, de zeg maar um, de omroep en dan een uh, uh, slash en dan het programma en dan staat daar ergens podcast en dan kun je het zo allemaal terugluisteren. Handig nou, hè? Dankjewel. Nou, jij bedankt voor je vraag, maar ja, ik ga mijn best doen. Dankjewel. Dag dag, goedenacht. Fijne uitzending. Welterusten. je dankjewel. dankjewel. Dag dag. Tom Hey, dag, eerwaardig zuster Astrid. Dag, tonnen Drachten. Jij weet het. Ja, zeg het eens. Uh, vertel. Nee, ik vertel. Ja, vertel uh, jij waardoor maar. en waartoe, mm -hmm. die vragen die horen bij elkaar. Dat oh. heb ik al eerder uitgezegd. Oh ja. Uitzending bij jou, dat weet je misschien nog. Ja, dat weet ik nee, nog. Ik, ja, ik gebruik ja. de, de, de dubbelzinnige vraag waarom nooit meer. Ja. Maar waardoor en waartoe gebruiken wij uitdrukkingen. Die, uh, waar, waarover we niet meer nadenken. Ik hoorde vannacht. voor uh, twaalf over, Laleve, uh, over uh, de Olympische Spelen. waar gaat tegenwoordig nog meer over. Uh, zei iemand. Ik hoop en verwacht. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, dat is, is onzin. Oh. Uh, want is, uh, is uh, hoop dan iets anders dan een verwachting? Uh, ja. Ja, een beetje wel. Een yeah. beetje wel. Yeah. Van uh, een verwachting. Want dat moet ik dan natuurlijk aangeven, wat ik daaronder versta. Uh, Tom, voordat aanhaald. we een uh, hele lange monoloog over hoop en nee, verwachting nee, nee, nee, gaan... Nee, nee, nee, absoluut niet. bedoel je nou zoals uitdrukkingen en gezegden? Of bedoel je nou... Ja, precies. Nee, um... nee, uitdrukkingen en gezegden. Oh oké. Okay. Maar hoog dat, hoog is, dat is op zich niet dub dubbelzinnig, toch? Dat is meer... Jawel, jawel. meestal het, metaforisch. Zeg, nee, want oh. het is zeggen van... Uh, uh, een, een, een verwachting is een aanname dat je aanneemt dat er iets zal gebeuren. Nou, is een hoop dan iets anders? Ja, een beetje wel. Ja. Want van een hoop uh, denk je dat het zich uh, zal realiseren in de toekomst. Nou, dat is één voorbeeld. van Van dubbelzinnig taalgebruik. Het mm. tweede voorbeeld is: ik bestelde in de winkel wat, want ze hebben niet de of, of niet de voorraad. En er wordt gevraagd: hoe was uw naam? Nou, mijn naam was niet, mijn naam is. Ja, ja, ja, ja. die begrijp ik. Ja. En, en, en nog een laatste voorbeeld. Anders blijft het lang aan het woord, dat wil je helemaal niet. Oh. Van. Uh, Nee, laat, laat, laat ik die maar zitten. Want het is wel ja, laten we die maar gewoon... zitten. Ja, dus, de, ja, dus sommige, sommige uh, uitdrukkingen die snijden eigenlijk niet echt hout of zijn niet. Uh, ze, ze, ze kloppen gewoon niet 100% en toch gebruiken nee, we ze gedachteloos. Ja, precies. Zoals, hoe plek. was uw naam? Dat is een mooie. Hoe was uw naam? Ja, ja. ja. Of hoe u soms? Dat is ook een vraag. Nou, nou maar zegt iemand soms, dat wel eens? Dat is je altijd. Oh, ik, heb de, ik heb nog nooit iemand aan mij gevraagd. Hoe heet u soms? Ja, maar mij wel. Ja, oké. Okay. Nou, nou als nou, dat, dat zo is, dan is het zo. Goed, Ton, ik ga op zoek naar een antwoord. Via 0800 okay. Ja, dankjewel. Dag, dag. We gaan een fijne zending verder. Oké, okay, ja, dag. Dag. Joop. Goedenavond. Hallo. Um, nou, je hoort in de. Ja, in de media, zeg maar, of uh, in de politiek... Uh, dat ze de zorg willen overhevelen naar de gemeente. Ja. Daar heb je van gehoord. Ja, ze willen alles decentraliseren, Ja. Ja, nou, uh, en dan krijg je allemaal van die tegenstanders en voorstanders... en uh, mensen die raken in paniek, want uh, de datum komt eraan. En, uh, en dan denk ik van, waarom doen ze dat dan zo... Um, Meteen nationaal. <laughs> het... Waarom, waarom zijn ze nationaal en Groningen... het decentraliseren? Waarom ga je niet regionaal decentraliseren? Waarom decentraliseer je het decentraliseren niet? Dacht jij. <laughs> ja. ja, dat begrijp ja. ik. Ja, kijk, pak nou even gewoon... Uh, uh, dit half jaar uh, als proefprovincie... de provincie Groningen. Ik bedoel... Uh, uh, de, daar kan toch uh, weinig mee misgaan. Ja, precies. Nou, en, en af en toe worden ze daar lekker opgeschud. Ja, nou, dus laten dan, we dan, daar dan, beginnen. Dan, dan, dan voel je toch of het een beetje klopt of niet. En uh, allemaal zo drastisch. En zo, uh, dat is net zoiets als met... van Opeens moeten alle bejaardenhuizen neergehaald worden. D waarom, ja, waarom niet één voor één? Ja, ik, ik snap dat niet. Je kunt toch gewoon van die proefprovincies uh, uh, uh, aanduiden of zo. Uh, en kijk, uh, nou, even over die bejaardenhuizen. Nou, ik, nee, de laten de we het thuis, maar zorg, niet over de bejaardenhuizen hebben. Laten we het over, de zorg, over de, het overdragen van de zorg naar de gemeente hebben. Want dat, daar gaat je vraag ja. over. Oké, okay, nou, dan ja. ga ik dus nu duidelijk aan de politiek van... Uh, Waarom moet dat allemaal nou zo uh, in één keer nationaal geregeld worden... in plaats van dat je het gewoon uh, een provincie uit zou kunnen laten proberen... of het nou uh, een goed plan is of niet? Ja. Dat is mijn vraag. Duidelijk. Oké, okay, dus waarom niet in één keer nationaal... of waarom meteen in één keer nationaal... waarom niet één provincie uitproberen? Ik, uh, ik hoop dat er iemand een antwoord heeft... want politici slapen altijd, nou. hè, s'nachts. Ja, maar je hebt al die nummers, dus bel ze Nee, dat stel je voor, zeg. Nee, dit, is, dit, is ja. echt, dit programma hangt aan elkaar van sympathie en positiviteit. Als ik mensen wakker ga bellen, worden ze boos en ze het end Maar er is vast wel iemand met verstand van zaken... die belt naar 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Joop. Het is doen, van Joop. nationaal belang, hè? Het is van nationaal belang. En het liefst dat er alleen maar mensen eerst even bellen uit één regio. Fijne avond. Dag, Joop. Dag. Hallo. Jan? Ja. <laughs> voorzichtig, Jan. Oh, voorzichtig toch? Twee handen aan het stuur. Hi. Ja, ik moet zo de grens over, dus ik denk, ik bel even vroeg. Ja, jij denkt, ik bel even zolang ik nog in het land ben, om het een beetje ja, nationaal te houden. Ja. ja? Ja, en ik heb nog een vraagje. Ja. Even tussendoor. Ja. Hoe heet u soms? Ja, volgens mij moet ik die gewoon de hele nacht gaan gebruiken, hè? Ja, ja, hey, want hoe heet jij ik soms, Jan? Hey, soms, soms Gerard, Echt? anders Piet. Maar meestal Jan. Nee. Ja. ja. En waar bel je over? Nou, laat, je, eigenlijk bel je gewoon... Ik we beginnen met... Oh, ja. Uh, wat zit erin? Oh, gaan we raad wat hij rijdt spelen? Ja, want anders... Uh... Ik, ik, ik heb verstand van niks. Oh, nee, dat is ook ik... fijn. Nou, maar Dat vind ik altijd fijn dat er ook en... mensen een plekje hebben in, de, in dit programma... die gewoon nergens verstand van hebben. Nee, en ja. alles weten. Precies. Ja. Goed, maar Precies. jij bent, uh, even voor de duidelijkheid voor de mensen die uh, net inschakelen... en nog nooit naar dit programma geluisterd hebben... Uh, je bent vrachtwagenchauffeur, je bent geladen... en ik ga nu raden wat, wat? jij... Oh. Ja, we weten dat de toeter het doet, ja. Ja, we gaan ja de, ik ja, ga, de, de je, mensen hier langs de weg ook. Ja, maar ik heb je wel in de gaten. Je probeert mij gewoon uit mijn uh, concentratie te halen, zodat ik niet, zoals gebruikelijk, binnen no-time weet wat er in die vrachtwagen van jou zit. Ja, het is vandaag niet zo moeilijk. Nee? De tijd net beginnen, dus de grens over. Ja, maar, nou dan weet je het wel. Dan het, zijn het bloemen, hè? Nee, dat is ah, niet ah, ah, ah, ah, ja, ja, nee, goed. Kun je maar het eten? Nog meer naar Kun je het eten? Ja. Zijn het bloemen? Ja. Oh nee. nee. Uh, is het uh, is het groente en fruit? Ja. ja. Helemaal goed. <laughs> Zie, je, het is gewoon te makkelijk. Jij zit gewoon zo groente en fruit uit te stralen. Ik, uh, echt dat ik, ik, ik hoef geen appels met peren te vergelijken. Ik het is gemengd fruit, maar geen, geen appels en peren. Nee, nou het is ook niet gemengd, het is maar één vrucht. Oh, Sinusappels. Oh, nee. Ananas. Nee. Passievrucht. Nee, ook niet. Banaan. Ja, dat wordt heel, wordt heel moeilijk, hè? Het begint, het begint, met een M. Meloen. Nee, ook niet. Het komt uit Peru. Oh, oh, ze hebben een tussenstop gemaakt op Schiphol. Nee, in Rotterdam. Oh, op, uh, in Rotterdam. Mandarijntjes. Nee, die komen uit Spanje. Allemaal, nee, hè? Mensen de graas altijd mee. Ja. ja um, wat heb je nog meer voor fruit met een M? Um, um, um, Hij is groen, groen en met een beetje rood als die. Uh, en oh, mango's. De... Yeah! Lekker! Ja. Dat lekker. Lekker. Nou, nu. Ik treed langs. Nu is het leuk geweest. Dankjewel, ja, uh, Jan. Nou, hey, fijne uh, zending verder. Ja, goede reis. Dag, hou ja, je veilig. Doei. Dag. Doei. Je zal ernaast rijden. Ben, goeienacht. Ja, Astrid, goedenavond. Dag, Ben, wat nog, gaan we koken? Ik heet, ik heet nog steeds Ben en jij heet nog steeds Astrid. Ja, heet je soms Ben? Dat ik is het, nog... dat bedoelde ik, die. Hij bedoelt niet hoe heet u soms, maar heet u, heet, u soms, heet u soms Tom of heet u soms Joop? Nee, maar dat wat, bedoelt wat hij. om terug ja. te komen op het heten. Ten eerste geeft het aan dat de mensen niet goed geluisterd hebben. Oh. Want daarom praat ze het ook in de verleden tijd. Oh. En dat geeft gewoon aan dat ze het kwijt zijn. Ja. Tweede, maar ik heb, waardoor het komt, dat weet ik niet. Ik weet wel hoe ik altijd reageer. Dan zeg ik ook... Oh, Neemt u mij niet kwalijk, maar ik heb nog steeds dezelfde naam. Ik ben nog niet bij de burgerlijke stand geweest. En dan bereik je twee dingen mee. Dat de mensen eerst even denken over hun gebruik van de Nederlandse taal. In de, twee, dat ze in de toekomst, als ze dat woord weer zouden gebruiken, dat ze eraan denken. Dus laat ik me even groot zeggen, schoolmeesterachtig. Ja, een beetje, ja. ja. Maar ik denk, dat, ik, ik denk dat het de beste remedie is. Oké. Okay. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dan, uh, dan is uh, Ton daar wel mee geholpen, denk ik. Ik denk het. Ja, systeemtje. En uh, ja, misschien heeft hij een ander idee. Ik weet het niet. Als, als iemand mij wel eens... Uh, ik kan me niet voorstellen, maar iemand zegt wel eens mevrouw tegen mij door de telefoon. <laughs> nou, dat zachte stem heb ik niet. Ik zeg nee. maar, neem me niet kwalijk. Ik heb me nog niet laten ombouwen, mevrouw. Nee. Nou, zo is, Je moet het gewoon lik even op stuk een schok. Moet je Ja, geven. even een schokje ja. geven. Hè. Nou. schokeren. Uh, dank u wel, mevrouw Lazis. Nou, Astrid, Astrid ja. ik wens je jou een hele genoegelijke avond en nacht. Uh, geheel en al hetzelfde. En nog even één ding. Het ging over nee. dat je zegt... mensen die niet veel weten... Nee. nou ja, dat is natuurlijk... die heb jij ook nodig. Ja. Anders zou jij stralen natuurlijk, hè? Nee, dan zou opvallen hoe weinig ik eigenlijk wist. Ik vind het fijn als nee, iemand nee, af en toe nee, het nee, gemiddelde nee, nee, een nee, beetje nee, omlaag haalt. Nee, ja. ga dan niet die deur <laughs> laten opentrappen. Dat moet je niet doen. Uh, oh. Uh, Astrid, ik ga... Ik ga je groeten. Dag ben. Ik groet je daar. Say my name, say my name. no one is around you, say baby, I love you. You ain't running gay. Say my name, say my name. You actin' kinda shady, ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. You no one is around you, say baby, I love you. If you ain't running gay. say my name, say my name. You actin' kinda shady.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 That you. Ik zeg de naam Destiny's Child, heten de dames. En ooit bestonden ze uit uh, uh, Kelly Rowland, Michelle Williams en... Beyoncé, nou die is inmiddels solo uh, leuk bezig en in wisselende samenstellingen heeft Destiny's Child ook wisselend succes gescoord. En dat deden ze vooral met deze Say My Name. En dat was weer naar aanleiding natuurlijk uh, van het feit dat er een vraag kwam van Ton Uitdrachten. Waarom, uh, waarom mensen soms vragen: hoe was uw naam? Alsof je niet meer zo heet, of hoe heet u soms? alsof je niet altijd hetzelfde heet. Hij vraagt zich af waarom mensen dubbelzinnige uitdrukkingen gebruiken. Marja Rutgers die vraagt zich af wat de uitdrukking 2.0 uh, betekent... als in uitvoering van het plan 2.0. En Joop die vraagt zich af waarom we als we alle zorg uh, gaan overdragen... naar de gemeentes in plaats van dat landelijk te organiseren... waarom doen we dat dan in één keer en niet per provincie, zodat de overgang wat geleidelijker gaat. Daar wil hij graag een antwoord op, dus mocht je er verstand van hebben... 0800-1121. Ben? Volgens mij hebben we Ben net gehad, dus dan zal dit... of een andere Ben zijn, of Kim? Ja. Hallo met wie? Hallo met Ben. Hé, hey, wel Ben. Ja, het stikt weer van de Bennen vannacht. Zeg ja. het eens. Uh, ik uh, wil uh, reageren op die versies uh, je hebt allerlei producten en die uh, worden met de tijd uh, krijgen ze steeds uh, hogere uh, versienummer of zo ja verbeteringen ja. ja ja nee dat klopt nou als het bijvoorbeeld om een product gaat uh, dan uh, of een prototype gaat of een product wat uh, net uh, op de markt komt dan kan zijn dat die overgedimensioneerd is oh ja dat, dat heb je is natuurlijk vaak, allemaal uh, jammer geld. Die uh, proberen ze zo ver mogelijk uit te kleden. Tot dat, uh, ja, in ieder geval uh, tot op het randje. En als het om uh, software gaat, uh, dan kan zijn dat er uh, de fouten in zitten. En uh, die halen ze eruit of ze mm, halen mm, een heel onder, mm. onderdeel eruit. En uh, daardoor kan ook weer zijn dat er weer andere fouten ontstaat. Ja. Maar in ieder geval, uh, de versie zegt niet uh, echt wat uh, of je. Uh, nou iets beters heb of wat slechters heb? Nou ja, de vraag is ook een beetje. 2.0 is eigenlijk als uitdrukking geworden van het is een verbeterde versie. Maar de vraag uh, van Maya was: is het eigenlijk nog wel een positieve uitdrukking? Want tegenwoordig zijn we, ja, veel dingen zijn we aan versie 12.0 bezig, 13, 24.0. 97? Ja, wat ik al zei, in ieder geval dan, dan, dan hebben ze met de tijd ervaring opgebouwd. En dan weten ze gewoon van ja, in ieder geval, dat kunnen we weglaten. Of dat moeten we verbeteren. Of dat kunnen we verademen, minder van kwaliteit. Ja, maar zo. dat, is, dat is als je het gewoon, als je het letterlijk bedoelt. Maar als je het als uitdrukking gebruikt bent. Heb jij moeder? Ja, ja, ja. Stel nou dat jouw moeder hele lekkere hutspot gemaakt heeft. Ja. En jij zegt, nou, dat is wel Hutspot 2.0. Is dat dan een compliment? Ja, nou ja, zo zou ik me eigenlijk nooit uitdrukken. Nee, dat snap ik. Nou, toch bedankt. Ja. Kat, ik had een ja. ander vraagje. Ja. Dat is bijvoorbeeld, ik heb een heleboel gemeentes gebeld en zo, oh. het doogbeleid. Ja. En dan uh, hebben ze weer uh, allerlei uh, coffeeshops geopend. En uh, u ja. weet, uh, elke vergunning die een overheid afgeeft is uh, uitdaging tot uh, criminaliteit. En volgens mij is dat gewoon uh, crimineel van de overheid zelf. Oh. Maar in ieder geval, ik vraag me altijd af van wie is er nou eigenlijk voor het gedoogbeleid? En dan zegt de gemeentes, die dus weer vergunningen af hebben gegeven, ja daar, heeft, daar hebben de mensen voor gestemd. De overheid wil dat. Dat is zo uh, in ieder geval, uh, ja nou in ieder geval, uh, ze schuiven het dan af naar de overheid. Maar in ieder geval, wie bij de overheid heeft, is nou eigenlijk voor het gedoogbeleid? Dat vraag ik me nou altijd af. Wil je dan namen? Ja, bijvoorbeeld. In ieder geval. Want als je het bijvoorbeeld aan de massa mensen vraagt, dan, ja, dan zeggen ze allemaal nee. En dan, dan zeggen ze van ja. Nee, nee. En als je dan bijvoorbeeld vraagt van bijvoorbeeld aan ouders of zo, van bent je voor het gedoogbeleid? En dan hebben ze ook geen antwoord. En dan zeg je van uh, door het gedoogbeleid uh, is het, uh, het drugsbeleid enorm toegenomen. Het is laagdrempelig geworden. Dus de kans uh, dat uw kind uh, in die fuik loopt. ...is veel groter geworden. En dan zeggen ze allemaal... ...nee, nee, nee, ik ben niet voor het gedoogbeleid Dus de massa is gewoon niet voor het gedoogbeleid In ieder geval... Uh... En, en uh, natuurlijk ook uh, dat het uh, gewoon pure uitdaging tot criminaliteit is. In ieder geval, het is gewoon heel vreemd. Uh, ja, wie is er nou eigenlijk voor het gedoogbeleid? En daarbij uh, trek ik eigenlijk de conclusie dat het gedoogbeleid, uh, dat het belang daarvan uh, niet uh, de gebruiker is die in de sloot ligt of uh, die aan het hoesten is of binnen een kort dood staat of uh, weet ik wat. Maar uh, het gedoogbeleid is gewoon om uh, mensen te criminaliseren. Okay. Daarvoor is het gedoogbeleid. En de vraag is nu: wie is er eigenlijk een voorstander van het gedoogbeleid? Nou, dat, dat lijkt me een mooie aanleiding voor mensen om te bellen, als ze uh, dat in ieder geval zijn. Uh, even kijken. Even kijken. Uh, wie is het nou heel voor het gedoogbeleid? Ja, nee, het gaat me erom. Uh, niemand is er eigenlijk voor het gedoogbeleid. Nee, hey, ik begrijp wel wat je bedoelt, Ben. Maar het, is, het principe is een beetje dat je een vraag stelt... en dat andere mensen dan bellen met een antwoord. Ja, en ik, ik wil gewoon graag weten... Wie, wie is er nou algemeen voor het gedoogbeleid. In ja. ieder geval, wat is nou het belang van het Maar als we nu stoppen met praten... dan kunnen er ook daadwerkelijk het... mensen bellen met een antwoord. Ja, of is dat nou puur om mensen te criminaliseren? In ieder geval, het heeft geleid uh, dat... Uh, dat uh, de, de criminaliteit zich heeft kunnen organiseren. En dat het ja. inmiddels in de bovenwereld uh, uh, is verweven. In ieder geval, uh, ja. ik, ik kan me niet voorstellen dat dat de achterliggende nee. gedachte is. En, en, en ook als je het aan de massa vraagt, niemand is helpt voor het gedoogbeleid. Nee. In ieder geval, er kan wel een paar junkers zijn, maar je nou niet voor het Of ja. daarom hoeft uh, hoef de overheid het nou niet over te nemen. In ieder geval. En die, die moet gewoon denken van ja, nee, in ieder geval uh, als, je, als je zo in de groot ligt, dan. Uh, we hebben geen belang bij uh, dat de burgers uh, dit overkomt. Dus uh, nee, ik vraag me werkelijk af uh, wie is er nou eigenlijk voor het gedoogbeleid? Ja. Ja. Dus de vraag is eigenlijk wie is er voor het gedoogbeleid? Ja, precies. Ja. In ieder geval uh, ja. ik kan het niet een keertje, en, uh, bijvoorbeeld alle ministers, eens een keertje hun hand opsteken. Gewoon openlijk. Ja. Van, uh, wie en dat we nou de vraag stellen wie is er voor het gedoogbeleid? Of wie is het ja, tegen het gedoogbeleid? Dat kan ook. De mensen die ja, dan maar, niet maar, hun hand opsteken, zijn... dan de mensen die voor zijn. Dus ja, misschien laagdrempeliger. Volgens mij mensen die voor het gedoogbeleid zijn... in ieder geval, ze willen niet hebben... dat hun eigen kinderen uh, aan de softdrugs raken. In ieder geval, nou. in ieder geval ja. de massa wil dat niet. Nee, de maar meesten niet. Mijn nee. is het gedoogbeleid... gewoon puur om mensen te criminaliseren. In ieder geval, ja. uh, om, uh, om ze bijvoorbeeld... uit te sluiten van de zorg of zo. Ja. Of uh, iets dergelijks. Ja. Dus eigenlijk is iedereen tegen het gedoogbeleid? De massa is tegen ja. het gedoogbeleid, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Het kan ja. zijn dat uh, Centrum Amsterdam of Media Hilversum of uh, uh, ja, de overheid... Ja, deze regio nou... Te zijn. Ja. ja, goed. Nou, Ben. Ja. Ik ben benieuwd of er iemand belt die uh, voor het gedoogbeleid is. Ja, ik ja. Uh, hoop op een snel antwoord, want ik ja. heb vandaag uh, hard gewerkt. Dus, uh, ja. Nee, dan zou ik ook zeggen een snel antwoord. Misschien moeten we dan wel stoppen met praten... want anders dan komt er nooit een antwoord natuurlijk. Nee, dat is waar. In ja. ieder geval, uh, ik zal ophangen. In okay. ieder geval uh, alvast bedankt. Ja, bedankt hè. Dag Ben. Jo. Dag. 0800 1121. Ik ben even kwijt wat de vraag was. En nee, dat is een grapje natuurlijk. Wie is er voor het gedoogbeleid? Kim? Jee. Hi, hoe heet jij soms? Uh, ik, ik heet meestal Kim. Ja, hè? Ja. <laughs> ja. En ben je ja. voor of tegen en, het gedoogbeleid? Voor, natuurlijk. <laughs> dus, uh, dat was een heel snel antwoord. Ja. Dus Ben kan lekker slapen? Ja. Ik ben voor het gedoogbeleid. Hé, hey, nou, dat is ook snel gevonden dan. Ja. Maar je belde ja. vast over iets anders, Kim? Ik belde helemaal over iets anders, ja. Um, ik had een vraag. Mm -hmm. uh, en uh, dat was uh, van. Dat het wordt nu winter, een soort van, weet je wel, het is nu heel erg koud. Maar als je koude handen hebt, dan doen dingen um, veel meer pijn. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, een clipje aan mijn sleutelhanger. En die moet ik openmaken als ik de deur open doe. En in de winter, als mijn handen koud zijn, mm -hmm. dan doet dat zeer. Ja. Dus dan, dan zit ik even echt te kloten met die dingen, weet je wel, van... Hè? En, ik vraag me af, of het als het warm is, dan doet het helemaal geen zeer. Nee. Nee. En de dus vraag is eigenlijk waarom? Ja. Waarom? waarom, ja. waarom? Waarom, als mijn handen koud zijn, doet dat pijn? Of als je koude voeten hebt of zo, weet ik wel? Terwijl als ze warm zijn, doet het helemaal geen zeer. En Wat ook pijn doet, is dan onder de, onder de warme kraan. Of onder de koude kraan, of onder de warme kraan. Dat, dat doet het ook zeer. Dat is raar, hè? Ja, ja dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Ja, daar zit dus wat in. Dan dacht ik van, nou, dat lijkt mij dit uh, het, wel het programma. Eens... Dit is in, als je dan een vraag hebt, dan zou ik hem ook hier stellen. Ja. Uh, ja. Dus, dus waarom doen je vingers pijn als het koud is? Ja, of eerder pijn of als je. Uh, ja. Meer pijn. Ja. ja, zoiets. Ja. Ja. 0800-1121. Ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Kim. Helemaal goed, joh. Dankjewel. je wel. Goedendag. Oké, okay, succes. Doei. belt helemaal uit Friesland, hè? Dat is af en toe uh, dan bevriest de verbinding en dan. Uh... Ah, daar is hij. Toch, Rensiean? Okay. Ja, ja, zo is het maar mee. Ja, maar je bent er. Zeg het dus. Wat kan ik? Ik volgens mij heb je ja. van de week al getwitterd of gemaild. Dat weet ik niet meer. Van, ja, ik, ik heb een ja, vraag. Ja. Ja, maar nou nou. mijn rijbewijs is terug in ieder geval. Nu al? Ja. Je reed 12 km per uur op de snelweg en je krijgt gewoon nu je rijbewijs alweer terug. Ja, ze konden niks strafbaar vinden. Hmm. Nou, vooruit. Maar niet meer doen, hè? Dus. En nee. Nee. Ja. Maar waar bel je ik heb deze week de over? Rijden. Maar waar ik voor belde. Ja. Uh... Uh, vroeger in die oude herenhuizen en zo... Mm -hmm. had je die plafonds die erin zaten... die, zijn al, die waren vroeger altijd vrij hoog. Dus als je ja. omhoog keek... dan was het plafond dat was vrij, uh, zat vrij hoog. Ja. Yeah. En tegenwoordig in die moderne uh, nieuwbouwhuizen... Ja. zijn die plafonds allemaal veel lager. Ja. Maar dat zou ik me af te vragen... vroeger had je veel minder uh, verwarming... en dan was de verwarming ook minstens niet, tenminste, tenminste niet zo uh, effectief... of zo uh, goed als tegenwoordig... Mm -hmm. Dus dat duurde veel langer dan volgens mij om, uh, om zo'n huis helemaal temperatuur te krijgen. Ja. Maar als ik me af te vragen, waarom waren die plafonds vroeger zo hoog? Dat is eigenlijk een contra-contaminatie? Ja, niet? een tautologie is het eigenlijk. Dus eigenlijk is dat ja, één ja, groot ja. pleonasme. Ja, ja. Ja. Dus <laughs> <laughs> dat, dat, dat, dat vond ik een, beetje, vind ik een beetje vreemd. Ja. Ja, nou ja, er zit wat, wat in. Je? Ja. Maar ja, dan had je van die hoog die en we waren ja. dan helemaal bewerkt. Er zaten van die ringetjes ja, op, van die, dingetjes op. Ja. En, nou, van die versieringen, versieringen en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik denk van ja, ik denk van, nou ja hoe, hoe, hoe kan het eigenlijk? Ik zou het eerder andersom verwachten. Ja, maar als je meer gaat, als je meer gaat verwarmen, dan is het natuurlijk fijner om een kleinere ruimte te verwarmen. Dat bedoel ik. Maar ja, vroeger was de verwarming lang zo goed. Niet als tegenwoordig natuurlijk. Nee, maar vroeger, toen, vroeger waren we gewoon niet van die miepjes. En toen hadden we gewoon helemaal geen verwarming. Krappen we dicht tegen elkaar aan onder een wolle deken. Die we dan ja, zelf... Ja, we een, ge... oud we een oh, ja. weet ik dat, heet. Nee, dat Ja, die je, die je dan uh, al... Uh, in de auto kun je die al via je mobiele telefoon aanzetten. Klopt. Dus, echt waar, mijn broer die kan dus de verwarming aanzetten... al voordat hij thuis is. Ik vind het fascinerend. Ja, maar dan moet je ook kijken. Want tegenwoordig met al die hekkerij kunnen ze straks bij jou thuis de verwarming elke dag op uh, 30 graden laten zetten. Ja, maar bij uh, lieve Rincean, wat is, ik ben. Ik, kijk, ik, ik, ik, af en toe verbaas ik me inderdaad over criminelen in Nederland. Maar het punt moet toch echt nog komen dat er een crimineel is in Nederland. Die denkt van nou, ik ga vandaag bij Rinsian jan eens even lekker de verwarming hoog zetten. Het is, wel, het is wel een idee dat als je gaat inbreken, je denkt van nou ik ga inbreken bij Rins Jan, ik zet vast de verwarming aan, want anders heb ik het zo koud als ik ze televisie ga weghalen. herhalen. Oh, brengen nee, we, nu brengen we crimineel Nederland op een idee. Ja, ja, Dat is toch hetzelfde dat je vroeger bij de, bij de huizen langs ging met een afstandsbediening en hopen dat alle mensen... Oh, en de dat was leuk water, Doe, doe je dat ook? Zetten. Ik doe dat ook. Want wij, wij hebben tegenwoordig een universele afstandsbediening. Ik moet zeggen dat ik daar af en toe nog steeds erg plezier van heb om bij de overburen de televisie op een andere zender Dat te zetten. Ja. En dan moet je hem vooral op, uh, op zo'n kindersender zetten. Dat is echt heel grappig. Ja, ja, en dan heel luid. Ja, heel hard. Oh, het <laughs> erg. Nou, ik hang op, Rins want de buren luisteren mee. Maar ik heb ook nog twee antwoorden op vragen. Oh, nou, kom maar. Ten eerste met die, met die versies. Die wat? Uh, met die oh, van met van versie 2.0. Fout 2.0. Je uh, die, uh, die hebt ook allemaal. Met, met boeken heb je dat ook. Dan heb je de eerste druk, de tweede druk, de druk en mm -hmm. dat soort dingen. Mm -hmm. Vol, volgens mm -hmm. mij uh, is het gewoon elke keer weer een uh, verbetering. Uh, van uh, hè, van uh, dat ze weer iets nieuws hebben gevonden, bijvoorbeeld uh, een. Uh, He, er is bijvoorbeeld een, een boek gaat over een uh, over geschiedenis. Ja, maar rins -Jan, maar ja, je loopt dus echt heel erg achter. Want dat is natuurlijk gewoon de, de betekenis van 2.0. Maar 2.0 wordt ook ja. als uitdrukking gebruikt. Dus iemand, iemand zegt van... Uh, nou, ik vond het wel een, uh, een feestje 2.0 hoor. Nou, en vroeger was dat dan een compliment. O. Dan was het het allerleukste feestje. Alleen als, als je inmiddels heel veel versies verder bent... is het dan nog steeds een compliment. Dat is de vraag eigenlijk. Maar, maar is het dan ook een compliment 3.0 of niet? Ja, dat weet ik echt niet. Ik weet niet heb je, weet, waar je 2.0 voor gebruikt, voor misschien software of zo. Gebruik je daar inmiddels al 7.4 voor? Ja, toch? Ja, Sorry, je moet je je toch van sommige dingen dat. al de USB, versie 8 USB op je. 2.0? Hm? Hm? USB 2.0 heb je. Oh. Maar goed, ja. maar, de, maar de vraag is als je zegt van nou, ik vond het echt een vergadering 2.0. Of dat dan nog een compliment is of juist, een, of is het positief of negatief? Dat is de vraag. En heb ik nog eentje op die, op die, op ja, op die, die, die, die handen? Ja, zou ik ook gewoon doorgaan. Met die handen, die, die kouden in, in de winter wanneer ze zingen doen. Ja. Volgens mij heeft het ermee te maken dat, je, dat de bloedvaten in de vingers uh, uh, veel dunner zijn. Waardoor die uh, uh, meer, meer gevoelig zijn voor uh, temperatuurwisselingen. De bloedvaten zijn dunner en daarom gaan je vingers eerder pijn doen als ze koud zijn. Ja, want dat heb ik met de zenuw, die staat ermee in verbinding. Oh, ja. En dat de bloedvaten zijn daar dunner, dus dan heb je eerder uh, ook uh, last van koude, koude vingers... en waardoor ze dus minder eerder gaan doen. Oké. Okay. Nou, uh, mooi samengevat, dankjewel. En uh, mag ik ook een plaatje afvragen? Het hangt er helemaal vanaf, Rinsian, want het vertrouwen in jouw muzieksmaak... Hebben we nog niet opgebouwd, jij en ik. Ja. Dus wat, ja, de, wat pop, haar... de, poppies, je, de poppies waren mooi. Ja, nou, dat is ik mooi, Ik zat aan ja. jou na te denken. Oh. Uh, de poppies, die vond je ook leuk. Ja. Maar ik zat aan jou na te denken. En ik, zag, en ik heb hier een singeltje stalen, vind En er staat bij Astrid Neig. Ik doe wat ik doe. Oh, die, die heb ik denk ik wel. Moet ik even oh, zoeken. Oh, die vind ik zo mooi. Vind je dat mooi? Ja, vind ik te gek. Uh, nou. En dat singeltje heb ik laatst heb ik, uh, speciaal uh, helemaal om zitten zoeken. Ja. Er was toen zo'n programma op televisie met die, met die uh, Ali B, die doet een artiest ernaar. Ja. En dan heeft hij een, een medley gedaan samen ja. met die Astrid Neig toen. Ah ja, dat was leuk en hè. Toen dat heb ik een het ontvangen en die denk: van dat is zo leuk. Nou, het is ook wel goed. Het, ik moet zeggen, het is wel goed. Ik uh, ga kijken wat ik voor je kan doen, eens Jan. Is heel goed. Nou. Dus een uh, plezierde ja. uitzending, Ferris, uh, ja. hè? O, dat wil, dan. wil jij in plaats van Udmon dan tegen mij zeggen tot volgende week? Eh, uh, ont, ontnaaien wieken. <laughs> Dag, eens, Jan. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan de lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.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 Astrid Nijg in de rol van iemand die het oudste uh, beroep ter wereld uitoefent. Ik doe wat ik doe. En, uh, ja, eigenlijk haar grootste hit volgens mij begin jaren 70, Dus uh, best wel een ouwtje inmiddels al. Oh, 0800 1121. Dat is het nummer dat uh, je gewoon kunt bellen als je een vraag hebt. Of als je een antwoord weet op een van de vragen die eerder gesteld zijn. Uh, uh, een van de vragen die eerder gesteld is zijn. Nou ja, een eerder gestelde vraag. Uh, Marja die wil weten of de uitdrukking 2.0 in de uitdrukking inmiddels positief of negatief is. Ton uitdrachte die vraag zich af waarom we soms dubbelzinnige uitdrukkingen. Maar eigenlijk bedoelde die volgens mij. Onjuiste uitdrukkingen gebruiken, zoals hoe was uw naam, in plaats van hoe is uw naam. Joop uit Leeuwarden die vraagt zich af waarom we de over, het overdragen van de zorg uh, de, van de gemeente naar, zeg maar, of uh, van uh, landelijk geregelde uh, regels naar de gemeente niet. Eén voor één doen, dus per provincie. Maar meteen nationaal, wat volgens hem veel stress oplevert. En dan was er Ben Friese, Die vraagt zich af of er ook voorstanders zijn voor het gedoogbeleid. Nou, dan hebben we Kim gevonden. Uh, Kim, die met de vraag kwam... waarom doen je vingers uh, sneller... Pijn, als het koud is. En die wil weten waarom in oude herenhuizen de plafonds zo hoog waren en tegenwoordig in nieuwbouwhuizen de plafonds zo laag. Terwijl juist nu we beschikken over goede verwarmingssystemen en toen nog niet. 0800 1121. Thomas. Hallo, Assir. Hallo, zeg het eens. Hallo. Uh, afdruid, ik heb een vraag. Want ik, als pionier van de Nederlandse snelwegen, kom er dus al plaatsnamen tegen. Ja. En sommige plaatsnamen zijn dubbel. Zoals de Oosterwolders, je hebt er één in uh, Gelderland, één oh, ja. in Friesland. Uh, je hebt uh, Amsterdam, Nieuw Amsterdam, Dordrecht, Nieuw Dordrecht. Je hebt twee keer Emmen, heb je ook nog. Ja. Uh, twee keer Zwolle heb je. Roosendaal. Waarom, waarom zijn we in Nederland dan niet zo creatief geweest met die plaatsnamen? Waarom moet het dan weer nieuw of gewoon zelfs twee keer hetzelfde, wat heel verwarrend kan zijn? Ja. Dus, uh, ja, kort en krachtig, dat was hem. Ja, ik denk even na. Maar het, het is de bedoeling dat mensen thuis nadenken... en bellen naar 0800-1121 met een antwoord. Uh, Thomas, ja. hoezo ben jij pionier van de Nederlandse snelweg? Hé! Hey! Oh, je bedoelt gewoon... je gebruikt gewoon hele moeilijke woorden... om te zeggen dat je vrachtwagenchauffeur bent. Daar moet ben je interessant overkomen, Ja, nee, dat deed je heel goed. Ja. Dat deed jij heel goed, inderdaad. Kijk, hey, Thomas, kijk. ben je ook geladen? Ja, ja, maar uh, we hebben elkaar al een keer gesproken. Ja. Uh, als ik onder andere zeg. Gaat oh. er dan een belletje rinkelen? Oh, oh nee. nee, maar ik heb geen geheugen, dat is het leuke. ja, ja oké. Okay. Je hebt het geheugen van een zeef. Ja. Voor dit programma. Ja. Heel goed. Ja. Nee, maar, uh, ja, we hebben het al een keer eerder gespeeld. En nou, er zit echt van alles in. Toen ja. zei oh, ja. ik telkens, maar onder andere, onder andere. Ja, het en, was ja, eigenlijk ja, altijd, zijn we, uh, altijd goed. Zijn we er maar ik keer mee opgehouden. Hoor. Nee, maar raad wat, hij, raad wat hij rijdt, spelen met jou is eigenlijk helemaal niet leuk. Of eigenlijk ook wel leuk, want het is gewoon meteen goed. Dus dat is dan wel weer. Ja, zo ja. kun je het zien. Maar, maar heb, nog je, nog heb je vandaag bijvoorbeeld uh, broodrooster? Nee, heb je gezien. dat zijn dus ook dingen die je niet hebt. Helemaal van je apropos geweest. Ja, dat verwacht ik natuurlijk niet. Ik had verwacht dat jij onder andere zou zeggen: Heb je bruin brood? Nee, nee. nee, Nee. Kattenbakken? ook niet. Wat zei je? Kattenbakken? Ook niet. Nee, nou, ik val nu wel door de mand hier. Ik zit er niet bij vandaag. Kruibeldieven? Ik vandaag. Ook geen nou, ik heb je ook niet gezien, nee. Um, net zolang doorgaat tot er één ding is... wat je daadwerkelijk ook uh, uh, bij hebt. Um, nou, er zit er van alles bij, dus. Ja, maar ja, er moet er op een gegeven moment dus iets zijn. Um, uh, emmers. Ja. Onder ja. andere. Ja, voor het dankzij. ja daar heb je onder andere bij. Hergelukkig. Nou, dan zijn we ja, daar ook nou. weer uit. En je hebt, uh, je hebt ook uh, uh, je vraag gesteld. Dus ik ga op zoek naar een antwoord, Thomas. Dank je wel. Nou, afschrift, fijn uitzending verder. Ja, goede reizen en hou je veilig. Oké. Okay. Dag. Dank je wel. Hoi. Doei doei. <laughs> Het is toch gewoon nieuw dat alle vraagwaarsfuz heel hard gaan toeteren. En ik denk alleen maar... Oh, iedereen wordt wakker. Het is dus midden in de nacht. Het is tien voor drie. Acht voor drie, om correct te zijn. Berend Willem, nacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ik heb een, uh, een antwoord op die meneer Van Drachten. Ja. Tom van Drachten. Kijk... Wat was je naam? Dat is natuurlijk een verwarring. Ja. Wat, wat, wat was je naam? Dat is een verwarring. Want dan denk je ook, oh, je al gevraagd vraag, of is onduidelijk genoemd. Daar dat, dat kan ik in komen. Ja. Maar als je nou zegt, ik hoop en ik verwacht, zijn dat toch twee verschillende betekenissen hoor. Ja, dat was ik, ben ik, ik, vond, ik helemaal vond, met je eens. eens. Ja. ja. Want de, de mensen hebben door uitschakeling van de dialecten geen, or, geen originaliteit meer van de woordbeelden. Eh, eh, want, want door de snelheid van het ABN en de schrijftaal en de reclame, en, eh, dat is het schuld. Want als je zegt ik hoop, dan, dan is, heeft het woord een andere betekenis. Dus, ik hoop is ik hou open. Ja, ik, heb, ik hou open. Dus ik, mm. ja, en ik verwacht, en daarvoor wacht ik. Heb je hem? Ja. Daarvoor wil ik wachten. Dus ik hoop, ik, ik hou open. En ik, daarvoor wacht ik. Dus dan zeg je eigenlijk, pleonasme is er eigenlijk nog net niet. Maar het is een, ja, een goede, een, een, dubbele, een, een, een dubbele bevestiging. Het, van, het, van het overlapt je... wel een beetje. Ja, ja. Het ja, zijn wel het overlappende open, bevestigingen. En daarvoor wil je wachten. Oh ja. Ja. Maar, en jij had toen net ook zo'n een, een, een lik op stuk. Dat is ook zoiets. Door de dialect is dat hele gelijk oversteken. L gelijk op stuk. Ja. Ja. Lik op stuk. Of, of kijk uit je doppen. Kijk uit. Ja, doe open. Doe je ogen open. Ja. Heb je hem? Ja. En zo gaat het maar verder. En in de aap logeert, In de aap gelogeerd. Ja, in de open gelogeerd. Want dan moet je buiten slapen als je in de aap... In de open gelogeerd. Nou, ja. Yeah. Yeah. En dat gaat zo maar verder. Ja. Yeah. Van hoofd naar haar. En, en die plaatsname, dat wil ik ook nog wat zeggen als je het wil... Die dubbel zijn, ja. dat is partificatie, Daar zijn mensen verhuisd en die, uh, en die zijn eigenaar van een stuk grond op het landje waar ze eigen grond, en noemen ze waar ze vandaan komen, Emme, Ommen, Nieuw-Amsterdam, New York, Nieuw-Amsterdam, uh, duizenden plaatsen in, in de Verenigde Staten zijn naar ons, mensen die zijn gewonnen uit nostalgie, uit souvenir, uit herinnering van de familie, nostal ja, makkelijk zat. Ja. En vroeger, vroeger verwachten mensen natuurlijk niet van elkaar. De mensen uit Nieuw-Amsterdam, die dachten niet van... nou, er komen straks allemaal mensen uit Amsterdam... hier voorbij rijden, onderweg naar Duitsland. Nou, die zullen, oh, die zullen wel in de war raken. Nee, dat, dat was vroeger gedacht... oh, dat is heel ver weg. Dus die mooie stad zo heel ver weg... En 80 procent van de woorden zijn allemaal niet meer doorzichtig. En dat komt steeds erger. Ja. Want onze taal is jammer genoeg aan het verengelsen. En daarom was ik zo blij met het Hollands plaatje van net. Ik doe wat ik doe. Af en toe een in Hollands plaatje, dat is prachtig. Allemaal die Engelse plaatjes, door en door. Want onze taal gaat daardoor verloren, hè. Want je kunt nu, je, je, moet in Frankrijk, zelfs in kun je niet meer slagen in de Franse taal, je moet in de Engelse taal, moet je je diploma halen. Het is niet te geloven, we treffen allemaal naar één wereldtaal, ja. Ja. Vroeger was het Latijn en nu gaat onze taal en daar vecht ik voor en daarom kan ik zulke mooie antwoorden geven die oh. logisch zijn. Maar Berend Willem, hè, Wel, je zegt, je zegt net het feit dat mensen bijvoorbeeld uh, uh, gingen verhuizen en dan hun nieuwe plaats vernoemden naar de plaats waar ze vandaan kwamen, daar had je een naam voor? Ja, uh, ja, nostalgie en eigendom van de grond en dan mag je de naam geven wat jij wil. Oh, nee, nou, je zei net oh dat. Ja. Ja, ja, en Limburg heet ook uh, op het Holland uh, bij ons hier in Limburg. Of uh, Valkenburg ligt zowel in Den Haag, bij Den Haag, als hier in Limburg. Ja. En zo gaat het maar door. Ja, maar dat is toch Want raar, dat er twee Valkenburgen zijn? Nee, is niet raar. Dat is wel nee, raar. Nee, nee. En er waren ook oh. nog eens geen grenzen. Toen was Nederland nog lang geen Nederland. Nou is het één land. Maar vroeger was het Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg. Limburg was pas in 1830. Was Nederland pas bij, bij uh, Limburg was pas in 1830. Bij, bij, kwam dat pas bij Nederland. En de naam is een van de oudste namen daar, Valkenburg, in Noord-Holland. Hey, de, oh. de Heeg ligt, ligt ook bij ons. De Haag ligt bij ons. Aller, je... Al die namen zijn dubbel. En, en ja, en, en, en, er waren ook geen grenzen. Je had geen paspoort, niks. En ze, misschien wisten ze het niet eens van elkaar dat er dubbele namen waren. Want toen kwamen ze nog niet met de vrachtwagen langs. Het ging niet zo snel. Dan nee, nou ja, met... precies, precies, precies. Ja, dat is het probleem. Ja, ja. en, en nou, gaan we on, nou gaan we dat ons beseffen. Maar dan is het 500 <laughs> jaar te laat. Ja, huh? ja, ja. Maar de, toch zei je eerder, had je er een naam voor. Je zei dat, dat, dat vernoemen, dat, dat is... Pionasme. Nee. Uh, uh, uh, ben ik, ben ik ja, maar je verzint ook de helft gewoon waar je bij staat, Berend Willem. Want soms oh, dat, ik ben dat... jaar, hallo. Ja, het is ik wel ben knap. Jaar. En ik ben voor het doogbeleid. Oh, kijk, nee, en ho. Ben... Ja, maar dat is goed dat je dat zegt, want daar was ik nog naar op zoek. Ja, ik ben voor het doogbeleid. En waarom zijn nou al die regels, regels, regels, regels? Aan boeteuitdeling verdienen ze centjes. En daarom oh ja. zijn er zoveel regels. Maar, zo, ah, ah, ah, ah. maar ben je daarom dan ook voor het gedoogbeleid? Omdat je tegen de, tegen de regels bent waarmee ik, geld ik, ik wordt schaam, verdiend? Niet, ik ben voor doorgeleid vrijheid van, vrij, vrijheid van doen wat jij wil. Vrijheid ik van roken. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ja. Ja. Nou, uh, heel hartelijk dank. Alsjeblieft. En, en nog een prettige avond. Ja, dat gaat lukken. En ik hoop volgende week weer op een taalvraag of een woordvraag een, een, een mooi antwoord te kunnen geven. Ah, nou ja, ik ben, ik ben benieuwd. Dan uh, spreek je ongetwijfeld dan. Uh, uh, dag Berend Willem. Dag. Dag 0800 1121. Dat is het nummer wat je kunt bellen met vragen of met antwoorden. Uh, Maya Rutgers, die belde met de vraag dat de uitdrukking 2.0, zoals die soms gebruikt wordt als. Uh, nou, we, we voeren het plan 2.0 uit. Is dat nou positief of negatief? Want vroeger was 2.0 het allernieuwste, maar inmiddels zijn we natuurlijk 18 versies verder. En is 2.0 misschien een beetje achterhaald? Maar is het positief of negatief bedoeld? Dat wil Maya graag weten. 0801121. Uh, en verder natuurlijk nog de vraag van Joop... over het overdragen van de zorg van uh, nationale regelgeving naar de gemeente. Moest dat in één keer gebeuren? En Kim wil graag weten waarom je vingers meer pijn gaan doen als het koud is. Jeroen, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Hey, um, ik wou uh, antwoord geven op de vraag met de hoge plafonds. Ja, waarom uh, waren vroeger de plafonds heel hoog en tegenwoordig zo laag? Nou, het ging, ze, het ging ze vroeger helemaal niet om de plafond. De kamers in die herenhuizen waren groter en dieper. Ja. Dus, ze, dus ze wilden eigenlijk uh, meer uh, uh, licht hebben uh, overdag in die kamers. Grotere ramen. En, uh, omdat, omdat ze natuurlijk uh, uh, vroeger uh, kunstlicht, uh, konden ze alleen maar krijgen van kaarsen. Ja. Dus overdag, uh, overdag proberen ze ook meer licht binnen te krijgen. Dus ze trokken de ramen hoger op. Dus je kreeg hogere ramen. Het ging ze dus niet om de plafonds, maar om hogere ramen in het gebouw om meer daglicht binnen te krijgen. Natuurlijk Jeroen, dat lijkt me ook heel logisch. Dankjewel. Blijf bellen met vragen en antwoorden. Dagzuster, een programma van Max.